Twee uur, Joopboot, met het NOS Journaal. kamervoorzitter Wijsglas vindt het niet chic dat fractievoorzitters anoniem hun beklag doen... over Kamervoorzitter Van Miltenburg. Dat zei hij in het radioprogramma Tros Kamerbreed. In de Volkskrant uit de acht fracties... zware kritiek op het functioneren van Van Miltenburg. Een van hen noemt haar optreden in de Tweede Kamer een leidensweg. Een ander stelt dat de functie een maatje te groot voor haar is. Van Miltenburg laat via haar woordvoerder weten... dat deze discussie Kamers gevoerd moet worden... Het Openbaar Ministerie en de politie zijn niet de bron geweest... voor het lekken van het strafdossier in de zaak bader Baderhari. Dat zegt een woordvoerder van het parket in Amsterdam. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche is gebleken... dat Koen Everink het dossier aan het tv-programma Brandpunt Reporter heeft gegeven. Everink is het belangrijkste slachtoffer in de zaak. De advocaat van bader Baderhari had in het proces aangifte gedaan... tegen ambtenaren van politie en justitie. Ze vermoeden dat de opsporingsdiensten het strafdossier hadden laten lekken. Het lichaam van Nelson Mandela is aangekomen op het vliegveld van Umtata in Oostkaap. De kist gaat nu met een speciaal konvooi naar Kunu door. Het dorp waar Mandela opgroeide, daar wordt hij morgen begraven. Langs de route naar Kunu hebben bewoners een menselijk lint gevormd... om Nelson Mandela de laatste eer te bewijzen. De Koninklijke Landmacht wil jonge criminelen opvangen. Door ze binnen het leger te laten werken komen ze weer op het rechte pad. Dat zegt de hoogste baas van de landmacht, generaal de Kruif. De landmacht bespreekt het plan binnenkort met minister Hennis van Defensie. Generaal de Kruif gelooft in de vormende kracht van het leger met structuur en duidelijkheid. Hij wil jonge criminelen een tweede kans geven. Het weer droog en af en toe zon. Temperatuur vanmiddag rond 7 graden. Vanavond bewolkt en vannacht regen. Morgen eerst bewolkt met wat regen, in de middag droog. En met 8 graden is het aan de zachte kant. Dit was het NOS Journaal. Aanwezige verkeersinformatie. Er staat 3 kilometer file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Maliveld. Heeft alles te maken met de afsluiting van de A13 nog steeds. Den Haag richting Rotterdam. Na een ongeluk met 7 auto's. Tussen het Ippenburg en Delft-Noord is de weg dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden door via de A12 te rijden. Keren bij Gouda. En dan via de A20 naar Rotterdam.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 Tros Auto Show. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Ja. Ja, en u gewoon, hoort hem al. Ja, gewoon, we zijn we er gewoon ja, weer. Ja, de Tros Autoshow. Nummer 98, aflevering 98. Althans, bij de Tros. Wij, ja, wij gaan de laatste aflevering van het programma zoals het nu is... Ja? over twee weken maken. Aha. En dan zitten we op aflevering 100. Nou, en dan het is goed, alle dat... automotive cadeaus mogen hier worden afgegeven. Ik denk als dit 98 is, dan wordt dat 100. Dat is echt, ja. dat heb je zomaar berekend. Zie, je bent ook van een oh, koning ook. Hè. Je ja. kan zoveel, Carlo Brandsen, ook nog de hoofdredacteur van, van Carol's Magazine... die zit naast me en die kan dat allemaal ook nog rekenen. Ja. Nou, wel. Heel goed. Ja, dat klopt, ja. Hey, en weet je, wat, weet je wat we ook moeten vieren? Dat is dat we de 2000 volgers voorbij zijn als Tros Autoshow op Twitter. In 2001 zitten we nu. Twitter? En beste luisteraars, maak er nou eens 2010 of 2020 van als we klaar zijn met Twitter. Nou, 2013 zou mooi zijn. Oh ja, leuk. Ja, he? heel goed. Ja. Hey, maar... Of 2014, zegt al door onze ja, luisteraars. Ja die, ja, die kan niet rekenen. Die, die zit ook met zit cijfers. We voetbal. hebben iemand die absoluut niet kan rekenen, maar heel goed is in PR. Als oh. om dat is wel gemeen omdat. Oh, Oh, wat nee, is dit nu? Ja, ik moest even een bruggetje maken, Annie. Oh sorry. ja, oké. Okay. En dan maar, dan maar ten koste van mij, Bas. Ja, dan ja. mag het even. Ja, dus jij bent nee. gast, dus dat is, oh. dat is niet erg. Okay. Uh, hoofd PR van sportwagenwerk, Porsche. En ja, de bekendste Porsista in Nederland, zou ik bijna willen zeggen, Annie. Welkom. Nou, dat, dat wil ik niet gelijk zeggen, maar nou, ik ben wel inderdaad verantwoordelijk voor PR. Al jaren, Porsche. Al jaren bij Porsche en in de community is, ja, ben je gewoon heel bekend. Bekender dan Maxima. Het mooiste merk. Het mooiste merk. Van Koningin van Porsche in <laughs> Nederland. Het schijnt ook dat Maxima ook hele mooie sjaals heeft... die Hannie haar dan levert. Maar dat is weer een insidergrapje. Twee we die nieuwe over modellen hebben? gaan we het over hebben met Hanni. Namelijk de nieuwe ja. uh, Macan. Dat is ja. de kleine... Nou, Cayenne mag je niet zeggen. Maar compacte een, SUV. Ja, een compacte SUV onder de Cayenne. En heel langzamerhand zien we fotootjes en dingetjes. En wanneer komt dat ding? Nou, het, het, een paar weken geleden is het doekje al van die auto afgetrokken ja. tijdens Los Angeles Motor Show. Dus toen was hij al te zien. Maar ja. ik heb heel goed nieuws. Ja. In april staat hij in de showroom bij onze dealers. Mm -hmm. Maar voor de mensen die echt niet kunnen wachten, ja. vanaf volgende week. Staat hij of is hij te bewonderen bij onze dealers? Want daar hebben we een hele mooie applicatie. Waarmee je, zeg maar, met het uh, dure woord, chique woord. augmented reality. Uh, de auto in zijn uh, ware proporties kan dit, bewonderen. Dit soort termen hoef je bij ja. de heer van Werf ja, niet know, te bezig De man, niet de man wordt vaak al in paniek als hij inderdaad het, een toetsenbord ziet. Er je kan zelfs 3D-printen tegenwoordig, zo laatst wij. bij. Ja, oh, dat goed. is waar. Dat ja. is die kelen. Maar ja, dit is maar, echt heel leuk, want je kan die auto dus echt met alle kleuren, mm -hmm. alle, alle wielen die er mogelijk zijn. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kun je dat zien? Hoe, ja, er is een, er, er is luistert een... nu iemand en die zegt ja. van, god, dat wil ik even doen. Oké, okay, dan, dan, dan wordt het heel technisch. Nou, ik kan al niet rekenen, maar technisch, dat uh, bedankt Bas. Uh. Maar die techniek van augmented reality, dat is nog een lastiger mm -hmm. uh, verhaal, maar het is een, er staat een soort uh, black box in de showroom, en je kijkt daarna met een iPad, en op die iPad zie je dan is een zijn echte uh, dimensies. Dus echt 3D. Huh? Zie die auto gewoon staan? staan. 3D. Je kan, ja, je kan er gewoon omheen lopen. Het is echt oh, okay. heel Bij speciaal. Alle op bij alle dealers. Vanaf volgende week. Maar er is meer nieuws. Ook de plug-in hybrid sportscar. Is de Porsche 918 Spyder. Gaan we straks ook uit een mooi ding. Ook. Ik, ik moet je Elitisch tot de orde roepen. Ik Carlo, weet dat op het, het, het moment nieuws. dat er iemand van Porsche hier aan tafel zit... dan ben je niet met te houden. Maar nee, er, nee, er maar is meer in, gebeurd. Inderdaad, we gaan straks namelijk rijden met de Dacia Logan ja, MCV. Daar kijk ik naar uit. Ja, ik na, kan na je die vertellen. test van jou met de Dacia. Ja, gaan we straks doen. Nieuws dan maar. Nou, ja. Ja, dat, ja. Je denkt december, rustig maandje. Ja. Hè? Voor de feestdagen. Niks aan de hand. Kunnen we rustig aan doen. Nou, vergeet het maar hoor. Want uh, in, alleen al de afgelopen week... General Motors trekt zich terug... het 7% belang in PSA, Peugeot Citroën. Dat is best opmerkelijk. Daarmee maken ze weer de weg vrij... namelijk voor een Chinese instap in PSA. Het klinkt een beetje abacadabra... maar tegen de tijd dat dat werkelijk zo gaat gebeuren... dan zakt dat uit. Even, heb je al gezegd PSA is Peugeot Citroën. Ja, dat had ik al gezegd. Ja. Oh, sorry. Uh, General Motors uh, nekt Chevrolet in Europa. We hebben gewoon een merk minder. Oh, dus geen matisse meer? Geen matisse meer. U kunt ja. gerust zijn, geen Nexia's, ja. Ja. geen Cruises, oh, geen, geen oh. Aveo's... Uh, uh, sparks, weet ik het allemaal niet. Weg dood. Uh, Chevrolet Volt overigens ook. Um, dan heeft General Motors, we blijven even bij die firma... gezegd van wij stoppen met fabricage van auto's in Australië... Klinkt vanaf hier ver van je bed, show, Maar eventjes Impact. binnen één kant. Als concern, dit allemaal even doen in een week tijd is best veel. En last but not least, en dat vind ik zo goed. Hoezo glazen plafond? Hoezo glazen plafond? Er komt op 18-jarige leeftijd een mevrouwtje, Mary Barra... binnen bij General Motors als werkstudent. En nu op de 51ste is ze gewoon de nieuwe CEO... 32 jaar van, over gedaan. Nou, dat klopt toch goed? Ja, maar jongens, van down under tot de baas worden ja, van okay. een van de grootste merken ter wereld met, wat zal het zijn, drie, vier, vijfhonderdduizend man onder je. Ik goed. vind het nogal het een knappe boek. Kost jouw jaar of 50? Het, het, het, het, ik heb het nooit gered. Nee, dat, nee, dat is nee. Maar oh. gebeurt het allemaal even bij General Motors. Mm -hmm. Dan BMW-topman, Schieder. Ken je hem nog. Wordt nu ineens commissaris bij Daimler... de grote concurrent oh. van Mercedes. Bij Volkswagen in Amerika zijn topmannen gewisseld. Ik weet het allemaal niet meer. De, we zijn ons leven niet meer zeker in de autowereld. Wij zijn onze vaste parabolen... behalve dan dat Hannie Steenman bij Porsche werkt. En Karno een eros Ja, dat ook, ja. ja. Maar dat is omdat niemand anders meer hebben wil. Goed, Lamborghini. Je hebt het zelf gezegd. Ja, Ik zeg het niet, je hebt het zelf gezegd. Lamborghini is gestopt met de productie van de Gallardo. Dat ja, begrijp ik, want ze hebben de Arredador. Nee, ja, nee, die, is, die, die, hey, kost, Arredador. die kost drie keer zoveel. Dus dat is, die is gestopt. Mm -hmm. En de opvolger daarvan, die zou Cabrera gaan heten. Ja, maar dat lijkt Fijn, veel op Fijne kaas. naam. Fijne naam okay. nou, ook. Wil jij een lekker een stukje Cabrera bedden? Bij ja, precies. Vind je niet? Nou, ze, ze en, hebben ze, nu, en, dan zeggen we vanaf nu smeerbare Cabrera. Ze hebben nu, <laughs> ja, ja, ze yeah. hebben nu, met nootjes. <laughs> ja. Ze hebben nu besloten dat zelfs Italië Cabrera, dat gaat wat verder, Cabrera. Gaat dat ja. ver. Dus ze gaan hem nu... Hu, uh, huracan. Huracan. <laughs> huracan. Huracan. H-U. Huracan. Dus huracan. niet een maken of een makan, maar een hurakan. Maar zegt je huracan. huracan of huracan? Ja, dat weet ik niet. Huracan. Of ze Italiaans is Als je hey, drie, keer, als, als u drie keer huracan <laughs> kan, uh, zeggen, dan... Uh, ja. Ik vind het toch raar. Dus ik begin ineens weer terug te vlakken naar de naam Cabrera. Porsche maar Cabrera. Maar dat is ook gek. Dat klinkt er ook gek. Het is smeerbaar. Ja, maar inderdaad. Cabrera, Carrera. Uh, huracan. Makan, ik vind het best gek. Uh. En dat voor een merk wat tot het Audi-concern uh, behoort. Abedador. Waar Porsche ook enige banden mee heeft. Abedador. Komende maandag, ja. aanstaande maandag... Dus, uh, uh, staat er op stapel vanuit diverse plaatsen in Nederland... Mm -hmm. verzamelingen, oldtimers en klassiekers... om te gaan demonstreren in Den Haag... tegen het hele vrijstellingsverhaal voor die wegenbelasting. Ja. Ik, ik, ik heb echt geen idee of daar meer dan tien auto's komen. Zo ja welke op het Maliveld in Den Haag. Los daarvan jongens, denk er nog even over na. Want ook komende maandag wordt door uh, de Eerste Kamer uh, beoordeeld... of die plannen van Wekers wel door mogen gaan of niet. Dus als die politici nou een beetje vroeg beginnen maandag... en de deur achter zich dichttrekken om negen uur dan weten ze nooit dat er een demonstratie is op het nee, Malieveld. Nee, dus te laat. de demonstratie is wat aan de late kant. En ik denk ook heel eer gezegd dat de Eerste Kamer gewoon doorhamert... wat de Tweede Kamer nu besloten heeft. De Eerste Kamer, voor, alle, voor, de, voor, de, voor de mensen die het nog niet weten... is iets die, die, die, die beslissen over het totale belastingplan. Ja, exact. En niet alleen over een elementje daarvan. Maar goed, los daarvan, het is natuurlijk op zich een sympathieke gedachte... dat een groep automobilisten zich verzamelt... Kijken maandag of dat ook inderdaad gaat ja, gebeuren. Nou, Ik ben niet sneeuwd op... en pekelt, want dan zijn al die klassiekers over twee jaar weg. Welke auto denk jij dat de kerstman rijdt? Ja, hij heeft het sleet, maar stel nou die, hij, heeft, hij heeft die sleet niet, zijn dood uh, platgereden, nou, weet Een, een, een echt auto voor oude mensen, de Lexus LS600H Presidente. Ah, wat flauw dat je daarover begint. Je reed er zo voor gewerkt op, hè? Wat een, een goede auto was dat. Nee, in mobiele DE, ja, DE, ja, DE, dat is ook waar jij jouw sloopproducten koopt, ja, meestal. Ja, dat klopt, ja. Die heeft dat onderzocht en gevraagd aan zijn klanten, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. In Duitsland. En ze hebben gezegd, de kerstman, die rijdt in een Mercedes-Benz. <lacht> op twee eindigde Volkswagen en op drie, daar heb je hem weer? Audi. Ik vond het een grappig weetje. Een Mercedes-Benz. Hebben ze dan gevraagd welk type? Nee, maar ja, dat, dat weet ik dan dat, dat wel. Dat zal allemaal weer een S-klasse zijn. Nee. Een witte S, van oude S-klasse, weet je wel. Zo n, zo n, wat is het, een, een W126 nee, denk ik. 126, met die, die dubbele bumpertjes. Oh nee, die zat daarvoor. Die zat daarvoor, ja. ja met die, met die ribbelachterlichten. Mm. En dan wit met rode stoelen. Dat is kerst. Ja, precies. Toch? Nou, en, de dan heeft die kerstman nog gelijk ook. Ja, geweldig. Hé, ja. hey, Honda-rijders, ja? die uh, komen hier in dit programma zelf te sprake. Oh, maar je? er is wel een feitje. Namelijk volgens Independer, dat is die vergelijkingswebsite, weet je wel. Claimen die het vaakst schade van alle automerkenbezitters. De Honda-rijders, die claimen het vaak schade. Dus pas, ja. pas op als je een Honda Accord tegenkomt. Ja, een Honda Accord of een Prelude. Of een. Uh, <laughs> uh, hoe je die dingen? Severig. Yes. Uh, overigens ook weer op nummer twee eindigde volgens Independer Kia. En op nummer drie, daar heb je hem weer. Mercedes-Benz? Audi. Audi. Weer Audi. Wat ja. is er toch met Audi? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hé, hey, dan dat Volkswagen hondje. Die reclame-commercial. Ja. Hoe ja. vond jij die? In het begin heel erg leuk. En na een tijdje denk je, nu kennen je ja. het echt. Het, het, het leuke is dat die commercial... die is nu uh, uh, genomineerd voor zowel de Gouden lookie dat ja. is een van de leukste ja. reclames volgens de reclamemakers... en de Lode Leeuw bij onze vriendin Antoinette van Radar. Mm -hmm als meest irritante reclame. Ja. Nou, de, de, de makers van die commercial die hebben nu gezegd van, uh, nou ja, die die die Lode Leo, dat zal wel, maar die gouden lookie, doe dat maar niet, stem maar niet op ons, luister maar eventjes mee. Komt zeker voor die hond. Ja, dat dacht ik al. Ik kan jou vertellen, ik was ik was een jaar geleden was ik gewoon Henny Lasser, en nou ben ik opeens uh, Henny uh, het baasje van die hond uit de Volkswagen commercial. Ik, ik, ik ken niet meer over straat met, uh, met ons vroeger. Dat kan niet meer. Ik zou er gewoon niet op stemmen, want als jij erop stemt, dan kan ik verhuizen. Snapte? Dus ik zou het gewoon niet doen. Maar ja, wie ben ik? He? briljante manier. Ja, het ook heel leuk gefilmd <laughs> overigens. Het, het, de man moet uit Valkenswaard of zo komen. Waar, waar, ik heb daar ook gewoond. Ik dat ken ik. dit taaltje ook. Fantastisch. Maar in ieder geval de boodschap is stem nou niet op ons. Want dan ben ik als baasje van dat hondje weer de sjaak de komende twee jaar. Met andere woorden. Iedereen gaat dus naar dat gouden loekie verhaal. En stemt natuurlijk op deze commercial. Op die, mij Wat de commercial. wel jammer is, is dat er eentje niet meedoet. En die vind ik... De briljantste van de afgelopen jaren. Commercial? Dat is de Dynamic Body Control ja, van Mercedes-Benz. Met, met, met drie kippen. En ja. Diana Ross erbij. Ja. Waar je ja. muziek van Maar dat is vast bekend. De kip die... Beweegt en zijn kop blijft stilstaan. Ja, ja dus in zijn eigen je, ja. dat? Dan moet je dus, wat moet je voorstellen: heb je dus een familielid of een medewerker in je reclamebureau. die zegt: weet je, als je een kip optilt, blijft zijn hoofd stilstaan. Zo zover het stuur je op naar huis, of die ga je collectief kussen. als hij dit bedacht heeft, toch? Is waar. Ja, het was over <lacht> een remake van een buitenlandse uh, commercial. Misschien dat hij daarom niet meedeed. Oh. Oh. Um, ja, en dan heb ik hier staan, als laatste puntje... Porsche 3D-printer, waarin ja. jij dan een, een bruggetje verzint... en zo bij Hannie terechtkomt. En ik heb hem al verschoten, volgens mij. Ja, daarom, ja, daarom dus, dus ga maar een andere intelligente vraag stellen. aan de. Aan dat de gaan, de gaan we dan doen, want de Macan die komt er al. Dat ruikt ook mooi, Macan, hè? Macan. Hoe heet die? Macan. Macan. Macan? Ja, Macan. Het is Mac Indonesisch voor tijger. En uh, volgens uh, ingeluiden spreek je ook echt uit als... Uh, Macan. Nee, eigenlijk Macan. Ja, maar... Uh, want ik dacht in Indonesië... Dus voor alle, Ma alle mensen die dat heel, heel, heel, heel moeilijk uitspreken... In Indonesië heb ik wel eens goede... Makaan is eten. Twee Makaan, Makaan. Makaan. Ja, Oké, okay, de Makaan... Het is een kleine, in de was gekrompen Cayenne. En is dat het ook? Ja, ja het is de meest sportieve, compacte <lacht> <Die> <lacht> je SUV. Je komt ja, ja, er tante met de bocht om. Ja, nee, ja, het is echt... Het is... Van de week hebben we de, de, de eerste uh, journalisten. Die hebben zeg maar naast. Uh, een, die hebben zo'n taxivaart uh, hebben ze gehad. Mm -hmm. en ja, dat was heel indrukwekkend. Wat is een taxivaart? Taxi ja, dan zit je, mag je naast een coureur op het circuit. Met dat ding? Ja, het ah, is echt indrukwekkend. Hoezo dat... naast een ja. coureur? Wat is er voor flauw? Ja, dat komt. De, de, de, de echte persintroductie moet nog komen. Maar dit was een soort voorproefje. Voor proef... Ja, voorproefje. Om... Porsche maakt het altijd wel heel erg. Ja. Jullie hypen wel alles wat beweegt, hè? dat vind ik ja. wel knap. Ja. Maar, maar het hoort nu, ook bij zo'n merk, vind je niet? Nou is Porsche een onderdeel van het Volkswagen-concern. Mm -hmm. Daar zit ook Audi met een Q5. Klopt. Is de bestuursvoorzitter een voorstand? Is hij niet heel bang dat dit ga ongelooflijk gaat kannibaliseren? Nee, het zijn echt andere auto's. Ik bedoel, mm -hmm. een, een Audi is een Audi en een Porsche is een Porsche. En wij staan voor het meest uh, sportieve, ja. zeg maar, uh, broertje van het, in het concern. En dat hebben ze ook gedaan. Uh, 50% van alle onderdelen in die auto is uh, uh, niet van Audi, ja. maar is echt van Porsche. En uh, daarmee krijgt hij ook specifieke Porsche rij-eigenschappen. Ligt hij ook anders op de weg dan die Audi. Hm. En koop je ook uh, zeg maar een Porsche omdat het een Porsche is. Ja, nou zeggen heel veel mensen, hè, Porsche is van ouds voor de 9-11 rijder. Dat is Porsche. Nou, ik, ik ga andere... jou vertellen Bas, met deze auto, met een SUV, kan jij gewoon het circuit op. En kan je 9-11 bijhouden? <laughs> nee, dat is natuurlijk dat toch, een ander, <laughs> nou, <hij ligt> <laughs> toch een ander verhaal. Dat is toch een ander verhaal. Maar zeg. dan heb je het ook over PK's, je hebt het over stuurvermogen, over uh -huh. wegligging. Maar je gaat heel veel lol krijgen. Gaat die kosten koste, tante hanteren? Nou, handen? we hebben een instapprijs van 75.400. Hm. Vind ik nog wel serieus geld overigens. Klopt, Mag maar ik het, het even is een zeggen? Ja, ja, ja, de, ja de er wordt ook wel eens een ander merk genoemd in dit verband. Hè. Hij ja, is natuurlijk verwant aan. Een, maar 75.000 euro. Klopt. Voor en een dan is compacte het een, SUV, ja, zoals jullie het, het een noemen. S -diesel. een S-diesel. Een S-diesel met 258 pk. Hmm. Ja. En uh, voor wat duizendjes meer krijg je de Turbo. Ja. En dan heeft hij 400 pk. En waar begint de Cayenne dan als grotere SUV? Mm. Die, zit, die zit daar dan, ik dacht, een Cayenne al 75 kosten. Nou, een Cayenne begint een beetje zo, uh, inderdaad ook bij de 75.000. Nee, sorry, ik zit het helemaal verkeerd te zeggen. Bij de 89.000. Oké, oh, okay. dus, 25.000 uh, erboven. Ja. Ja. Ik vind ja. nog steeds veel geld voor een makaan. Ja, maar het zijn, het zijn echt topuitvoeringen zeg maar, van een compacte SUV. Oh, dus er komt uiteindelijk wel weer een goedkopere downgrade? Mm -hmm. Niet. Nou, wij concentreren ons nu op deze drie versies. Die okay. drie varianten die we... Een diesel nu, een en twee benzineversies. Ja. En een, een S. Mm -hmm. En dan ook nog een keer een turbo. En zijn die dingen een beetje goed aangekleed? Het is niet ver zo dat je voor een stereo-installatie... die zijn euro aangekleed, nou. toch? Hallo, voor elke scheet moet je bijbetalen. Jonglaar, ah ja, jonglaar, als jij je mag... oud wil personaliseren bij Porsche, dan kan dat Bas. Mm -hmm. Maar dan maak je hem ook echt desbas. <laughs> en dan kost hij de wereld. Ja, dan... maar dat maar weet, uh, bas, ja, want als restaurateur van oude Porsches, alles van. Ja. Zeg overigens, Hans van Buurik laat via Twitter weten... het gaat overigens goed met het aantal volgers... Uh, als, de Makaan, uh, of als het woord Makaan Indonesisch schuine streep Bahasa is... Dan is de uitspraak Machan. Ja, Machan, dat zei ik ook. Dat ik ook. Nee, maar dat zegt Hans van Burek, dus dat jij daar gelijk in hebt. dat is heel fijn, hè? Ja, klopt wel. We moeten Machan zeggen, dus. Machan, eigenlijk wel. Ja, maar we hebben wel een spreekwaarder gekregen, dus we houden het lekker op, Machan. Oké, en is het ook dan Chayenne? Want dat is een hele mooie naam die ook... Chayenne. Ken je dat? De waar? Tjajenne. Chayenne. De chayenne. Je moet wat Chayenne in je eten hebben. Ja, okay. ja, moest jullie dwalen af. Ja, we dwalen af. Dat klopt. Hey, Dat maar, doen we, nee, maar we de bachan, dus leuk. Maar 75.000, euro. moet ik nog even van bijkomen hoor, Arnie. We, en dan naar die 918. Eigenlijk jullie, ja, weer een super sportscard. Imagobeelder. Ja, we een, hebben carrière een na de carrière GT. GT. Precies. We hebben weer een nieuwe. En de 918 Spider. Plug-in-hybrid. Ja, plug-in-hybrid. Ja, plug -in Waanzinnig indrukwekkend wat die auto kan. Wat kan dat? Ik kom even met cijfers en PK's. Oh, wil je het echt allemaal weten, alles Bas? Alles nou, Al Dat moet je weten. Van 0 tot 100. In 2,6 seconden. Ga nou eens gewoon autobladen lezen. 345 kilometer per uur. Uh -huh. En, uh, maar het aller, aller, aller, allerleukste is wel dat deze auto gewoon, het is gewoon een technologisch uh, wondertje. En deze auto heeft gewoon het baanrecord van de Noordboorkring uh, gesloopt met 14 seconden. Ja, in standaard, in de standaard trim, hè, volgens ja, mij. Ja, echt waanzinnig. En daar ik trouwens wel een leuke anekdote over. En meneer Walter Reurl, wie kent hem niet? Heel veel mensen kennen hem niet, dus leg nog even uit. Nee, dat is een hele bekende rallyrijder. Echt mm -hmm. heel bekend. Ze heeft diverse prijzen op zijn naam. Google maar eens, je wordt echt, uh, dat is echt leuk om te, te zien. Hoe heet dat die is... Walter Reurl. R.O. Umlaut R.H.L. Ja, ik ja. weet het toch? Maar... Ah, jullie kennen het toch? <laughs> ja, Walter ik, ik, ik heb bij mijn auto ja, gezeten. Ken je klassiekers? Ik heb bij mijn auto gezeten. En die van de, de, de, de, de Rallysport. Ja, ja, ja, maar ga nou, die. Heeft met die wagen gereden? Ja, die heeft met die wagen gereden. En nou is meneer Reurl niet helemaal enthousiast over alles op een hybride plug-in. Een beetje mannen 66, nog een beetje van de oude garde. En die had zoiets van, die was uitgenodigd om mee te helpen met dat baanrecord. Want mm -hmm. Walter Heul is best wel het ophangbord zeg maar, van Porsche. Ja. En uh, wat gebeurde er? Dus Walter liep een beetje te miepen. Zo van, nou ja, moet dat nou? En, uh, maar stapte uiteindelijk in die auto. kwam daaruit en zei nog van, uh, ja, ik weet het niet. En ik vind die auto lastig. En uh, toen oh, zei ja, tegen Walter naar, uh, naar een batterij ja, en dat soort ja, dingen. Ja, en toen zei hij tegen Walter: Walter, kijk toch eens. En op dat moment had Walter het baanrecord al met 10 minuten. Of 10 seconden, sorry. 10 ja. seconden had hij al gesloopt. Dus hij had helemaal niet het idee dat het. Hij dat had, het had zo helemaal was... niet het idee dat het zo hard ging. Ja. En toen zei hij van, nou, voor een ouder man is dat niet slecht, ja. Dus hij, uh, hij was er één keer helemaal om. Okay. het is echt briljant. Want ja. die auto kan, het, het, de, de, de techniek, het is echt ongeëvenaard. Echt ja. heel, heel erg mooi. Honey, dat schijnt ook zo te zijn en te gelden. In uh -huh. extenso, moet ik wel uh -huh. zeggen. Ja? Voor een automobiel waarmee uh, de jonge heer van Werven onlangs gereden Zeg maar de wortelruel van de Roemeense producten. Ja, we, is daar beeld van? Nee. Daar is, ik weet niet of er beeld nee. van is. Wat nee. jammer. Maar wel er, foto's zometeen. Beeld uiteraard op onze website. www.tros.nl Bas, Bas heeft namelijk gereden met de datsier Logan MCV. Mm -hmm. Dat is een nieuwe busje. Voor een scheten drie knikkers. En daar past zijn bevallige lijf wonderwel goed in. Laat oh, maar eens absoluut. even luisteren. Dacia hebben wij de afgelopen jaren nogal lacherig over gedaan in het begin. Dan zeiden ja, Roemenen die auto's bouwen. <laughs> Dat wordt niks. Tot wij met de eerste generatie Logans reden en zeiden... nou, voor 11.000 piek in de basis heb je toch gewoon een auto... met alles erop en er Het ding kan gewoon. Het rijdt en het remt en het stuurt... en er zit licht op en het is warm in de winter... en in de zomer als je airco erbij koopt, dan die is die lekker koel. En, uitstekend. Maar nog wel met een 1.6 multipoint injectiemotor. Een beetje oude techniek. En dat is weg. We hebben nu een auto. Ja, het voelt een beetje... ten opzichte van een Mercedes-Benz misschien een beetje plasticerig. Uh, maar niet zo plasticerig ten opzichte van een Volkswagen Golf. Of sterker nog, het voelt niet eens zo plasticerig als een Renault Clio. Dat klinkt gek, ja. En dan moet u weten dat deze er is vanaf 11.990 euro. Is hij kaal, heb je geen airco... Niks. Maar als je nou duizend pop meer uitgeeft... dan heb je voor 12.99 ineens een auto die van alles heeft. Leuke bekleding, uh, airco'tje erop. En doet u nou nog gekker en gaat u naar 14.290 euro... dan heeft u navigatie, uh, elektrische achterramen, uh, cruise control... Uh, nou, you name it. Alles zit erop, behalve een schuifdak en een eigen Roemeen. Dat is echt ongelooflijk. Voor 600 euro koopt u het echt Bulgaas kipleder opgetrokken binnenbekleding. Om maar wat te noemen. Ja, dat kost bij Nasia ja, dus helemaal niks. Maar gewoon een standaard met alles erop. Een lekkere auto. 14.290 euro. En dan gaan we zakelijk rijden. 20% bijtelling. Want er zit een zuinig motortje in. Dat is lekker. En dat motortje is echt zuinig, want wij komen tot 1 op 20 op benzine. Hé? Ja, dit verbruikt net zoveel als zo'n heel moeilijke Polo Blue Motion. Of een Skoda West, weet ik veel via. Met, met allerlei Blue Motion, Slow Motion motoren. En dit is gewoon een nazi logo uit Roemenië. Geweldig, Europa jongens. Het werkt. Het werkt eindelijk. We zien dat er uit het voormalige Oostblok gewoon briljante dingen komen... Komen die niks kosten. Briljant. Ik ben om. Ik, ik, ik, ik. Geen van Dacia. Ja, wij mogen geen aankoopbevelingen doen in dit programma. Maar ik zou bijna willen zeggen dat... Eh, als u Dacia zou vergelijken met een boek... boeken mogen we aanprijzen met een boek... dan zou dit wel eens kunnen zijn... het handboek voor de reiziger. En ja, dat mag natuurlijk nergens ontbreken. Laat ik het zo zeggen. Dus als u een auto zoekt... vergelijkbaar met een boek... Dan is dit het hangboek voor de reiziger. En is dit dus een heel goed boek. Waar u absoluut eens een keer in moet gaan lezen. Wat is belangrijk? 1 op 20. <lacht> Ik lach me gek, echt. Nou, um, tot de volgende keer. Of zoals ze daar zeggen. Ciao, ciao. Ciao. Jij zit ook wel echt in een midlife-crisis, hè? Jij, ga, <lacht> jij gaat gewoon binnenkort. Ga jij gewoon in zo'n busje rijden, het man. is een mooi boek. Mogelijk stuk... En alles zit erop. Je zal een gratie. wacht even. Weet je... je dat je zes. Dacia, Logan, MCV's kan kopen voor één Machan. Ja, Mach ja, dat weet ik. Ja. Dat, is, dat is erg dat zat. Dan weer wel. Maar um, ja, ik, je zal zo'n ding hebben staan... en ja. dan gewoon elk jaar 20% bijtelling... mogen eens een keer moeten betalen. Mm -hmm. Ook, je wordt elk jaar word je herinnerd aan het feit... Ja. Ja. dat je 20 over Machan hebt. Over 14.000 ja, euro. 9,18 spider, ja. 14%. 14%. Ja. Ja. Kijk, maar dat Kijk, kost dan, wel. Jam, Die kost? <iddel Lustigiamt mysticologia> 780.000. Dat is 64 Dacia's. Ja, of 10 Machaans. Ja, wacht even. 780.000 ja. euro 780 <Robot consoles> ja. gaat een nieuwe 918 Spider hybrid. Dat ja, is 64, 64 Dacia's ongeveer. En dan heb je 14% bij ten... interpreting... <tushwydd utilizzats> <PP> um> <pareil> Dat is wel prettig. Dat is meer dan 20% over een Dacia. Dat zijn we eens. Ja, maar er zijn dat er ook wel. maar 918 van gebouwd. Of worden er van gebouwd. Mm -hmm. ja, het wordt Kijk. overigens wel, het wordt een beetje de, de, nou de basis wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval, de, de, de, de, de, jullie nieuwe Le Mans auto. Want Porsche gaat weer meedoen aan Le nou, Mans. Het wordt niet onze nieuwe Le Mans auto. Want nee, maar, dat wordt ook een hele andere auto. Tuurlijk. Ah. Maar er zitten natuurlijk wel dingen in van die auto. Die ze dadelijk ook gebruiken. Bijvoorbeeld deze 718 Spider Die rijdt. 1 op 33. 1 op 33. Dus je ja, bent al dan, in de bonus voor die 14 procent. En dan heb je ook nog 1 op 33. Ja, dus Carlo gaat dat, nu vertellen dat dit handiger is dan een Dacia Veel, dat dacht ik. Veel. Je hebt gelijk. Veel. Want dan Precies. heb je 10% buiten. Ik ben op. Het is een groot zaal. Je kan nog tekenen, Bas. Mm -hmm. Harnie, we gaan, we gaan hem zien komen. M ja. Mag ik nog één ding zeggen? Ja. In het NRC van vandaag, mm -hmm. daar heeft Mark Heijink een uitstekend verhaal geschreven over autonoom rijdende, zelfrijdende auto's. Auto. Dat wil ik gewoon even tippen aan de mensen. Okay. Jongens, koop even het NRC. De macht over het stuur. De macht over het stuur. Zo Eén het. vraag. Ik heb een Targa uit 75 met een rolbeugel. Mm -hmm. Ik zie plaatjes en hoor geruchten... dat er een Porsche Targa komt met een rolbeugel. Ik denk dat jij naar Detroit moet binnenkort. Wat om te kijken of die daar echt staat. Want daar wordt de nieuwe Porsche <lacht> van uh, 9-11 geïnteresseerd. Nee, dat kan ik nog niet, dat dat kan dat ik nog je niet bevestigen. Maar je, je kijkt ja, alsof het zo is. Nou, ik weet dat er gewoon hele leuke dingen daar staan. En dat is januari. Hè? Is het een, een geborstelde beugel? Ook een leuk ding met een geborsteld beugeltje. En een uitneembaar dak. Bas, het wait zou and see. Het is, is zo. Hè? Ik, Geduld is een schone zaak. Ik had dat niet. Ik hoop het niet, Want ik wil dat de klassieke negen-alfdeur Targa dat heeft. Maar niet de nieuwe. Is bijna klaar. Nog een paar weken. Wij zijn er ook klaar mee. Dankjewel. Hannie Stehman van Porsche. Per baas van Porsche Nederland. Op naar aflevering 99. 99. Hoeveel volgers nu? Oh god. 2013. 2013. Echt? We zitten op 2013. Nee, serieus? Echt. Ah, wat een En dus zijn we de volgende week met aflevering 99. Straks Opium. Eerst het NOS Journaal met René van Brakel. Dit is Radio 1. Na de Amerikanen en Russen zijn nu ook de Chinezen geland op de maan. Het ruimtevaartuig maakte even na twee uur een zachte landing. Het is voor het eerst in 37 jaar dat er een ruimtevaartuig op de maan is geland. Er zit een robotwagen in die onderzoek gaat doen. Het gaat dus om een onbemande missie.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 En zeker 2400 leden van de Koninklijke Vereniging de Friese steden hebben hun lidmaatschap opgezegd na een opschoningsactie, vooral vanwege hun leeftijd. Eens in het tien jaar moeten leden hun lidmaatschappen vernieuwen. Door de afhakers is er plek voor nieuwe liefhebbers. Al blijft de leeftijd van de leden hoog. Een derde is ouder dan 60. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. AMBB Verkeersinformatie door een kettingbotsing op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Eerder vandaag is de weg nog steeds dicht bij knopen Prins Klausplein. Verkeer richting Rotterdam kan maar beter omrijden via Gouda via de A12 en de A20. En na verwachting van Rijkswaterstaat is de rijbaan pas om half vier vanmiddag vrij. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij LPM. Nog twee keer op zaterdagmiddag live vanuit de Lamar in Amsterdam. Vanaf januari wordt alles anders, maar nu nog even niet. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Moet u eens horen wat we allemaal hebben, zegt Jeroen van Meerwerk Die komt langs, hij begint zijn afscheidstournee. Tournee. Er zijn nog kaarten, want zo heet de voorstelling. En over titels gesproken, de kerstvoorstelling van theatergroep Doodpaard... die we bespreken, heet Oh My God, x show, what the fuck. Ik wist niet precies wat ik ervan moest verwachten toen ik erin ging. En? Apart. Ja? Zo van, wat the fuck. Mr. Pinkpop Jan Smeets, geportretteerd in een documentaire. Hier straks de maker Jaap van Eyck, William Spaai... en Peter de Baan over de Kleine Blonde Dood, de Vijfsterrenmusical. Hansen Hartogjager besprekt beeldende kunst. Victor Reinier in de bus op weg naar Eindhoven. Tachtig seconden latent talent warm aanbevolen door Jacqueline Govaart. De virtuele vitine met Nadja Hupscher En de live muziek is van Tim Knol. All I gotta do is explain. Op met Anne Soldaat straks drie hele nummers uiteraard. Reageren kan via opium.afro.nl of twitteren naar opiumavro of opium, uh, Hans Opium. Opium's culturele nieuwsoverzicht. De Prins Klaus prijs is deze week postuum uitgereikt aan Ahmed Fouad Negem. De Egyptische dichter zou aanwezig zijn geweest bij de uitreiking, maar overleed vorige week onverwachts in zijn slaap. De Prins Klausprijs gaat naar kunstenaars die opkomen voor achtergestelde. Directeur Krista Meindersma van het Prins Klausfonds. Uh, Negem wordt geëerd omdat hij aan de ene kant literair icoon... aan de andere kant volksdichter is. Een voorvechter van de rechten, van armen, van rechtelozen. Iemand die zich nooit de mond liet snoeren, zich uitsprak tegen onrecht. De prijs werd in ontvangst genomen door Negems vertaalster Mona Anis... en werd gepresenteerd door uh, Prins Constantijn... die uh, erevoorzitter is van het fonds. A martini shaken, not stirred Vodka martini shaken, not stirred One medium dry vodka martini, not stirred For the gentleman, vodka martini shaken, not stirred Dry martini, lemon peel, shaken, not stirred of course. Ja, al die martini's zouden er in werkelijkheid voor hebben gezorgd dat James Bond niet in staat was recht te schieten of een, zelfs maar een erectie te krijgen. Niet bepaald een man with a golden gun dus. Onderzoekers hebben de boeken van Ian Fleming geanalyseerd en wat lijkt vrouwen Bond was een grote alcoholist die dagelijks ruim 13 eenheden alcohol dronk. Dat is vier keer meer dan geadviseerd door de Britse overheid. Op zijn topdag dronk de spion zelfs bijna 50 glazen. Het meest dronk hij in You Only Live Twice. Het minst dronk hij in diezelfde men with the Golden Gun. Slechts 42 drankjes in drie dagen tijd. Deze week overleden acteur Kees Brussen en lichtontwerper Renier Tweebeke. De laatste maakte lichtontwerpen en decors voor talrijke musicals, toneel- en operavoorstellingen. Waaronder die voor de musical Cyrano op Broadway. En Kees Brussen overleed in het Rosa Spierhuis in Laren. Op zijn elfde debuteerde hij op het Witte Doek. Brussen speelde veel theater, was van het allereerste begin betrokken bij de Nederlandse televisie. En bij het grote publiek werd hij bekend door Pension Hommelus... de eerste Nederlandse televisieserie ooit, de film Dakota en de spelshow Wie van de Drie. Men en kwamen dan ook vaak op hem af. Ik ben al vanaf mijn zestiende bezig geweest in dit vak. En heb het geluk gehad dat het allemaal goed ging. En dat ik blijkbaar toch iets gedaan heb voor de mensen. En dat merk ik als ik nu in Nederland ben. Dan ben ik, vind ik het mooiste cadeau als mensen naar me toe komen en zeggen... Dank u wel. Deze plussen werd 88 jaar. Er komt een musical over Barry van Aarlen. De voormalig profvoetballer maakte als verdediger deel uit van het Nederlands elftal. Dat in 1988 Europees kampioen werd. Weet u nog? Na zijn profcarrière werd Van Aarle postbode. Mede daardoor groeide de Helmonder uit tot een soort anti-held. Die het vooral van cabaretier Theo Maaze voor de kiezer kreeg. En hij was, hij was ook een beetje. Naive. Hij dacht altijd dat die man die bij, bij, bij, bij blessures het veld in kwam redden... met zo'n zak water en een spons. dat dat dan de sponsor was. Ja, Barry, de musical die musical wordt gemaakt door en voor Helmonders. En is volgend jaar vanaf 2020 de kerstdag te zien. Van Aarle heeft er zelf in ieder geval wel zin in. Ik zal er nog een kaartje moeten kopen of we het, of het krijgen. Nee, dat maakt me niet uit. In Nederland is dit jaar het nummer Blurred Lines van Robin Thicke... de meest bekeken muziekvideo op YouTube. Wereldwijd keken de meeste mensen naar de clip Gentleman van zuid koreaans Sai, de opvolger van Gangnam Style. En de Nederlandse act die het populairst was dit jaar is Maaike Auwboter. De zangeres deed mee aan de talentenjacht de beste singer-songwriter van Nederland. En daar trad ze op met het nummer Dat Ik Je Mis. En die opname werd het meest bekeken. Op nummer 2 staat het Koningslied van John Eubank. Jawel, van een van de twee laten we nu een stukje horen. Wat zegt nu het Koningslied? Ik kan yeah. u niet verstaan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 je ademt en leeft me, siddert en beeft me, vertrouwt me, beschouwt me... als mens en weer houdt me van boze gedromen... die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met Maaike Ouweboter en tot zover het Opium Nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Jaarlijks laten we zo'n, uh, ja u en ik, allebei, allemaal 80.000 objecten achter in de trein. Al sinds de jaren 30 verzamelde de NS de achtergelaten voorwerpen. Het meeste wordt uh, teruggeclaimd of gerecycled. Maar sommige dingen zijn zo bijzonder dat ze tentoongesteld worden op het Centraal Station in Amsterdam. Donderdag ging de expositie Lost and Found met de bijbehorende museumwinkel open. En opium was erbij. Nou, dit is eigenlijk de top 5 van de verloren voorwerpen. Op nummer 1 staan OV-chipkaarten, dus eigenlijk vervoerbewijzen. En dit zegt Carola Belderbos, woordvoerster van de NS. Op nummer twee staan paspoorten, rijbewijzen, bankpasjes. 4500 stuks per jaar. Nou, dit is e over, zelfs over het eerste halfjaar. Dus het is nog niet eens een cijfer over het hele jaar. Uh, op drie staan mobiele telefoons. op 2500. Oh. Ja, heel veel. Uh, op vier staan portemonnees. En op vijf, sport en weekendtassen. Heeft u al een rondje gelopen? Ja? Wat viel u op, mevrouw? Nou oh ja, dat kusbeen... Ja, nou, wie vergeet nou zo'n been? Ja, hier staan we dus bij het kunstbeen. Echt uh, inclusief uh, uh, ondersteuningssok, gewone sok en schoen. En je zou denken dat als iemand hem echt zelf gebruikt heeft, CQ nodig heeft, dat hij hem wel terug had gehaald. Maar ja, en dat misschien... je het ook wel zou merken, dat je het zou hebben achtergelaten. Ja, maar misschien heeft hij net een nieuw kunstbeen gekregen. Uh, of hij heeft het gebruikt voor een uh, theaterstuk... en heeft het daarom niet meer nodig. Uh, de verhaal... Gissen, hè? Het verhaal erachter, dat is heel interessant. Ja, iedereen kan zijn eigen verhaal ervan maken. Dat is natuurlijk heel leuk, want het echte verhaal weten we niet. Uh, u staat met deze meneer naast u wat lachend te kijken naar de autosleutels. Ja, het is ontzettend leuk, die autosleutels. Van een Porsche en een ja, Bentley precies. en een Jag. Ja, precies. Kun je Gewoon voor je op tafel leggen. Achterloos in een café. Terwijl je in een dusje voor rijdt misschien. Dat <lacht> is wel leuk natuurlijk. Oh, u denkt dat de eigenaar van de sleutel... niet per definitie ook de eigenaar van de auto was? Dat denk ik wel. Maar stel dat dit te koop was... dan had je de sleutels van een Porsche... waar je mee kon lopen te pronken. <lacht> Het is aardig druk bij de expositie Lost and Found op Perron 2 van het Amsterdam Centraal Station. Het spreekt toch tot een verbeelding, want uh, iedereen is wel eens iets vergeten in de trein. Jazeker, een tas met boodschappen. Paraplu. Een sjaal. Een boek. Maar dat liet ik ook expres liggen. Die had ik uit, dat boek. Paraplu. Hoed. Sleutels. En een jas een keer, maar die heb ik later opgehaald. Meike kunstenares, zit uh, in de pop-up store achter een naaimachine... Wat ben je aan het maken? Uh, ik ben van een oude jas uh, handschoentjes aan het maken. Jij hebt de eyecatcher van de tentoonstelling gemaakt. Dat is een gigantisch blauw konijn. We lopen er even heen. Hier. Ja, het is een drie meter hoge konijn gemaakt van spijkerbroeken. Maar ook handdoeken zitten erin en er zit een uh, ja, bedovertrek tussen. En, uh... en waarom heb je hiervoor gekozen? Ja, omdat wij toch wel vonden dat een konijn wel heel erg emotioneel duidelijk staat voor iets wat je kan verliezen in de trein. En als je dat dan ziet, dan, ja, met het lost en found, dan klopt dat gewoon heel erg. Meneer, wat valt u op? De creativiteit van jonge mensen om met gevonden voorwerpen iets te doen. Wat vindt u nou het leukste? Wat ik het leukste vind, is die uh, autosleuteltjes. Als u een Jaguar had, zou u dan de sleutel in de trein achterlaten? ik niet, maar... Zou u überhaupt met de trein gaan als u yes. een Jaguar had? nee. Ja, zeker beter. En zegt denkt: waar rij je toch niet? Die heb je toch voor de status? Die staat voor je deur. Je gaat toch met de trein voor je gemak? En de spoorweg. Maar laat ook? me raden, u heeft vast nooit een Jaguar gehad. Nee, een uh, eentje. <lacht> Daarvan ben ik de sleutels nooit verloren. <lacht> Ja, van deze meneer is er niets te zien... dus op de tentoonstelling Lost and Found... op het Centraal Station in Amsterdam. Uh, straks William om en Peter de Baan... over de kleine blonde dood. Maar eerst de muziek. Hij is terug na een sabbatical van een jaar... en hoe zijn derde album kwam. Hij zag en hij overwon. All I gotta do is expand my territory. Hier is Tim Knol. the ground, I'm a designer of good times. Not every tree is old, not every Twee gitaren voor de pracht. Anne Soldaat en Tim Knol. Straks nog twee keer hier in Opium. Er was het boek, toen kwam er de film. Dus het was maar wachten tot er ook een musical van zou komen. De Kleine Blonde Dood, het verhaal van de Bug over zijn jong gestorven zoontje. Maandag was de première in Den Haag. Dat was het begin van een zegentocht. Vijf sterren in de Volkskrant, vijf in de Telegraaf. Ik kan er wel even doorgaan. Uh, regisseur Peter de Baan is hier samen met uh, acteur William Spy die de rol van de Boudewijn vertolkt. Ja, de, de hoofdrol. Kan ik dat de hoofdrol noemen? Ja, dat, dat is, kunnen we dan in dit overnoemen. geval de hoofdrol. Ja. Ja, ja. Ja. Hoe, hoe zou Boudewijn de Bug het zelf overigens hebben gevonden... Uh, dat hij ooit... Uh, tot musical ster zou schoppen? Een <gacht> goede vraag. Nou, ik denk uh, Menno uh, Buge was er ook op de première. En die zei uh, samen met zijn andere boer. Dat, dat hij het echt uh, heel jammer vond dat Boudewijn er zelf niet bij kon zijn. omdat hij wel denkt dat hij dit heel bijzonder had gevonden. Ja, hij hield natuurlijk van op het podium staan. Uh, met ja. Jake imitatie. Die kennen we natuurlijk allemaal. Maar, maar wat denk jij, Peter? De baan Heb jij hem gekend nee. overigens? Nee, ik heb hem niet gekend. Nee. Hmm. Nou ja, niet gekend. Ik heb wel eens in hetzelfde café gezeten. Ja, ja. Maar ja. Nee, ik heb hem niet echt gekend. Ja, ik denk dat hij genoten had. Dat is ja. een ijdele man. Ja. De, een leuke, ijdele man. Intelligent eigenlijk. Ja. He, he, is, ja, ja he, he, heb jij, uh, William, heb jij ook uh, Boudewijn Buug als uitgangspunt genomen... voor de, de, de Boudewijn die jij neerzet? Of had je dan toch meer... Uh, Antonie Kamerling in gedachten. Nou, nou, eigenlijk allebei niet. Denk ik. Nee, nee, het is nou, meer kan... een uh, fictievere rol. Uh, wat wel heel leuk is in de voorstelling. Is dat we wel echt verwijzingen maken naar Boudewijn. Zoals uh, nou, de witte handschoentjes. en uh, De dodo en de Mick Jagger inderdaad. Ook de muziek is daar ook uh, heel de erg decor naartoe. decor ook. Hè, met al die ja. insecten natuurlijk. Precies, insecten. Ja, ja. Dus uh, er is absoluut heel veel uh, ja, naar terug te vinden. Maar ik denk toch dat ik wel echt mijn eigen Boudewijn heb gecreëerd. Ik ja. ja. neem maar aan Peter. Dat jij als regisseur hem daar heel erg in gestuurd hebt. Uh, uh, wel de wetenschap van die film natuurlijk en, en dat boek uh, in, in gedachten. Maar, maar wat, wat was jouw idee? Wat, wat voor Boudewijn wilde jij dat William neerzetten? Nou, het is, het, de hele voorstelling is eigenlijk, het speelt zich af in het hoofd van, van Boudewijn. En dat, dat is een heel bijzondere constructie. Dus je, de, de rest van de acteurs staan eigenlijk allemaal in dienst van de hoofdrol. En dat, Je hebt flashbacks, maar je hebt ook angstvisioenen van Boudemijn. En dat, dat lijkt allemaal heel ingewikkeld. Maar als je het ziet, is het heel vanzelfsprekend. Dus uh, William, of hij wil of niet, is de speel van de voorstelling. <hums> ja. als, als hij wegvalt, hij is ook bijna constant op het toneel... Ja. dan hebben de anderen geen reden om op het toneel te komen. Ja. Dat is dan altijd in dienst van hem. Ja, dat, dat, dat lijkt me ook heel lastig om die, die waanvoorstellingen... Uh, het feit dat dat, dat zoontje wat... Uh, eigenlijk al dood is, dat hij ineens weer uh, springlevend is, althans het uh, oogt op het podium. Ja. Dat moet voor jou en ook voor de andere acteurs best lastig zijn om die schakelingen uh, te maken. Nou, we hebben daar ook in de repetitieperiode behoorlijk... Ja? Uh, <laughs> uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat we hebben gevloekt. Maar nee, het is, het is inderdaad... Uh, om het te zien blijkt het dus heel erg logisch te zijn. En om het te spelen was het inderdaad een enorme zoektocht. Maar ik denk dat we daar eigenlijk uh, uiteindelijk ontzettend in geslaagd zijn. Uh, ook echt met name de pluim voor de andere acteurs. Mm -hmm. Want uh, ik sta dan inderdaad op twee minuten na niet op het toneel, maar... Uh, Frans van deurs die mijn vader speelt... die helpt mij toch wel enorm om die waanideeën op te borrelen. Maar hoe, hoe doet hij dat dan? Nou, Die speelt dat zo ontzettend uh, ja, met, een, met een rust. En een, ja, dat is ongelooflijk. Hij snijdt echt binnen met teksten als... Uh, nou, toen ik je in die wieg zag liggen, toen dacht mm. ik al... daar zat ik niet op te wachten. Ja, ja dat, dat komt zo binnen. Daar dus hoef ik eigenlijk uh, bijna niet zoveel meer voor te doen. Dus daar heb ik mijn dank zeer groot naar de andere acteurs ook. Uh. Ja, ja hij, hij is zeer... Uh, als hij is, is hij ook heel aanwezig. Terwijl hij er dus eigenlijk niet is, dat is nee, het nee, nee. Dat, daar ja, is eigenlijk niet. En ja. dat geldt dus voor, voor... En dat was in de repetities, was het ontzettend lastig. Ik had een assistent, en die stond er ook wel eens op de scène, als, als het kind er niet was, of als een acteur er een keer niet was. En die zei, als ik op de scène sta, dus met een boek in de hand, en ik speel een van die rollen, begrijp ik er helemaal niets van. Hm. Als ik aan de kant zit, naast mij, dan is het glashelder. En dat, dat is in het werkproces, is dat af en toe ontzettend lastig. geweest... Ja. Maar, ik wist van, als het niet vanuit de acteur zou komen... dan, dan heb je er niks aan. Dan spelen ze gewoon iets na. Hm. Dus het heeft inderdaad zo anderhalf, twee weken... heeft het uh, behoorlijk gestormd in de kritische ja. Maar ja, als je, als je, bijna altijd is het zo... als je zoiets meemaakt, dan, dan komt er... het is bijna een voorwaarde voor iets heel moois. Mm -hmm. yeah. Ik bedoel, je moet elkaar behoorlijk... Uh, de maat kunnen nemen. Ja, is dat zo, William? Moet je elkaar de tent uitvechten... met alle respect? Maar... Ja, tent uitvechten, je hebt natuurlijk ontzettend veel respect voor elkaar. Maar mm -hmm. dat, uh, nee, ik denk dat het heel goed is... omdat je namelijk je krijgt gewoon hele goede waardige discussies... Mm. over het stuk, over, ja, over de rollen. En uh, volgens mij, nou ja, na aanleiding van de première afgelopen maandag... en alle recensies, lijkt het toch wel... Is het gelukt? Tot, is het ja. gelukt te zijn, Laten we even naar een stukje uit uh, de voorstelling luisteren. En de wind die ik zag... Is altijd in tegen. En alles wat langs kwam. Is achter de rug. Een homoseksueel met een kind. Ik heb eindelijk iets wat mij gelukkig maakt. Dat ga jij niet van mij afnemen. Maar je hebt toch helemaal geen recht op geluk? Ik heb hem. Ja, dan hadden we met Frans Verdeur zelfs die, die, die, die vader. Die vader-zoon-relatie is heel belangrijk, hè Peter? Ja, in het boek is dat, het is 80, 90 procent van het boek. Hm. En het is, het, is, ja, het is duidelijk ook de inspiratiebron voor, voor en Buur geweest om te schrijven. Dus ik, toen we het gingen bewerken, Dick van Heuvel en ik, toen hadden we iets, ja, daar moeten we trouw aan blijven. Maar het was behoorlijk lastig om dat, om dat te vinden en tegelijkertijd het verhaal over dat kind te vertellen. En, Want je bent bang dat dat verhaal ondersneeuwt anders? Ja, dat, je, dat is, je kan niet twee thema's tegelijk hmm. hebben. Dus we hebben toen op een gegeven moment hebben we dat ene thema vader-zoon gekozen. Dus ook de verhouding van Boudewijn met, ja. met zijn kind. Ja. En, maar die, die, die, die echte vader van hem was, ja, in het boek althans, was die afschuwelijk. En daar, daar zaten we ontzettend mee te knokken... tot ik op een gegeven moment iets had van, nou ik neem gewoon mijn eigen vader. Hmm. Ik bedoel Ik heb een vader gehad die het verschrikkelijk vond wat ik ging doen dat ik naar het toneel ging en dat soort dingen... en die, die vond dat ik advocaat moest worden. En, dat, en toen ik eenmaal dat had... Ja, toen ging het eigenlijk vanzelf. Toen ja. kon ik hem gewoon... Toen dacht ik, wat ze... Oh, ja, die zou dat zeggen. Dus we zien nu eigenlijk Peter de, Baan, de musical. Nou, <lacht> nee, heel heleboel opzichten niet. Maar nee, je, je moet het altijd lenen uit je, uit je, uit je, ja, uit je eigen leven. Dat, ja. is, dat is wat iedereen doet als je iets maakt. Ja. Ik bedoel, het is toch je grootste schatkamer. Ja, geldt het ook voor jou, William? Heb je ook uit je eigen... Uh, ja, misschien met, met de relatie met je eigen vader geput... om, om, om, om, om die bouwdeweef vorm te geven? Of? Ik heb denk ik iets meer geluk gehad dan dat het Ik heb ontzettend een ontzettend leuke, lieve, hele charmante vader. Nee, dat uh, is slecht, Nee, voor, voor artiesten is dat slecht, toch? Yeah. Kunsttaars moeten toch geleden hebben vroeger? <laughs> ja, dat is een soort van must, hè? Nee, ja, ik heb op andere vlakken geleden laten het aanhouden. Ben je uh, erover praten? Uh, over? Nee, nee, nee. nee. Dus, uh, misschien dat ik dat wel enigszins uh, gebruik, ja, ja. Ja, mooi. Uh, je, je noemde al uh, uh, de, de combinatie met, uh, uh, met Dick van, van Heuvel... met wie ja. je eerder turk, Turks fruit hebt uh, ja, gemaakt. Ja, Turks fruit en Ramses. Ja, eerder gemaakt, ja. Dus die ja. combinatie die werkt kennelijk heel erg goed samen. Was dat voor jou ook meteen toen Albert Verlinden, de producent... naar je toe kwam met de vraag, wil je dit doen, willen jullie dit doen... Ja. Heb je erover na moeten denken? Of? Nee, niet zo heel lang. Het is het, gek genoeg. Het is, het is bijna een logische opvolger van Turks Fruit. Het heeft natuurlijk iets met elkaar nee. te maken. Behalve dat Turks Fruit iets minder uit de duim gezogen is dan de, de kleine vlommel dood. Um, en ik vind die samenwerking. Ik, ik ontwerp met Dictus echt het, het script. En hij schrijft vervolgens de dialogen. En dat, dat, ja, dat, is, dat, dat is zo inspirerend. Dat is voor mij, dus als ik naar de repetitie kom. Ja, weet, ik, uh, weet ik zoveel dat ik daardoor heel vrij kan regisseren... dat ik daardoor eigenlijk het initiatief... bij de acteurs kan leggen. Want ik heb iets in mijn hoofd waarvan ik denk... nou, daar kan ik altijd op terugvallen. Hm. Dus het is een... Uh, nee, het is tot nu toe een hele vruchtbare samenwerking. Ja. Ja, dus uh, ja, wat mij betreft volgen we meer. Ja. Oh ja, heb je al een idee? Van, nee, we hebben wel wat ideeën. huisdieren en kinderen op het toneel. Dat is altijd het lastig wat er is. Maar je hebt hier echt met een, met een kind te maken. Of met vier in totaal. Ja, vier, en... vier, ja. Ja. Wisselen die wisselend. Want dan heb je met de arbeidsinspectie natuurlijk te maken. Absoluut, ja. ja. ja. Laten we luisteren naar het lied waar, volgens mij, ook een van de kinderen in te horen is. Het pislied. Hé, babs zullen met een boog tegen de wind. Daar gaan ze niks van zeggen, want ik ben ook maar een kind. Misschien als ik een plas doe tegen een deftige mevrouw. En dan geef ik beste papi, de schuld gooien jou. Met je vader moet je suiker, dan is er klassenbot, zo die daar met En ja. je vader is ze ja die kinderen op het podium ze spelen hier weg hè voor iedereen fijn hè wat heerlijk ja ja dat is toch heerlijk als in ieder geval als je kinderen hebt die daar niks van bakken dan wordt het een stuk lastiger dat hebben jullie getroffen hebben jullie ze goed gecast in ieder geval is het moeilijk spelen met zo'n klein jongetje nou het is wel heel anders ja vooral ze zijn alle vier zo anders en dat maakt het ook weer heel erg leuk oh ja ze hebben nu eigen karakter natuurlijk dus ik elke keer verras ik mezelf weer dan staan we weer in in en dan speelt ineens Jannes. en dan denk oh ja ja je moet daar toch wel een beetje op schakelen maar ik vind dat wel heel erg leuk ontzettend fris en uh, ze zijn alle vier ontzettend goed, echt waar. En ook heel erg eigen <laughs> en dat vind ik er alleen maar heel erg leuk van. Ja. Ja. Van de week waren jullie ook in IJsselstein, want de Tournee gaat inmiddels uh, het hele land door vanavond. Stadskanaal, stadskanaal ja, ja stadskanaal, ik denk stadskanaal, dat het stadskanaal, stadskanaal is. <laughs> maar uh, laten we even luisteren naar het publiek. Uh, we hebben wat publiekse reacties nou, in okay. IJsselstein opgenomen. Ja, ik vond het heel mooi. Heel indrukwekkend ook. Ja, het is gewoon een, een stuk wat raakt. Wat gewoon heel erg, uh, ja, iedereen herkent er wel iets in. En het, uh, de, ja, je, je begrijpt het. En ja, de manier waarop ze het spelen, zo intens eigenlijk met zo weinig mensen. Daar word je gewoon in meegetrokken. Ja, heel bijzonder vond ik het. Ik vond vooral het, uh, het jochie erg indrukwekkend. Ja, ik vond uh, vooral William Spij ook heel mooi. Uh, ja, mooi zingen, mooie stem. Ik vond een uh, mooie, maar heftige voorstelling. Nou, het thema is nogal uh, heftig, maar ook de manier waarop het, het uh, vormgegeven door de acteur is vond ik prachtig, maar uh, kwam wel uh, binnen. Ik vond vooral dat die uh, kleine blonde uh, heel indrukwekkend was. Die jongen is al maar tien jaar oud, denk ik. Ja, hij was gewoon goed. Het was heel indrukwekkend. Echt op het laatste wel een traantje gelaten. Ja, mooi, bijzonder, stuk wat raakt, heftig, indrukwekkend. Het is nogal wat. Uh, traantje gelaten ook. Uh, No, nog willen reageren. Nee, dat geloven jullie wel, hè? Nee, dat is... Nee, nee, dat, ja, nee. Ja, het is vooral heel fijn dat die, die mandaat gewoon zegt... over dat het, hoe het je ook raakt. Het is Aha. op je eigen manier. Dat vind ik zo mooi. En dat zei die tweede reactie, geloof ik. Van, het gaat niet per se alleen maar over de dood van het jongetje. Het is echt iets wat je voor jezelf betrokken... Nee. waar je emotioneel van raakt. En dat vind ik zo ja, mooi. Ja, want je had ervoor kunnen kiezen... om natuurlijk all the way te gaan. Echt een enorme tearjerker... van te maken. Ja, dat dat is, heb je niet gedaan. Nee, niet, er staat in een van de recensies... je ziet alle vier de Afstandig. hoeken van het theater. Ja, ja. Nee, vier de hoeken van oh, het theater. Ja. Dus dat, dat je echt... Alle emoties doorgaat. En dat is eigenlijk bij het regisseren wat ik me steeds voor ogen heb gehouden. Want ja, een tearjerker, dat is het makkelijkste wat er is. Ik bedoel, er wordt wel gejankt aan het eind, hoor. Dat vind ik ook prachtig. Ja. Maar daarvoor wordt er... tien minuten daarvoor, wordt er, ligt die zaal nog plat van het lachen. En tussen die twee uitersten beweegt de voorstelling zich. Ja. Dat, Goed. ja. Dank jullie wel. Mooi musical. De, de, de kleine blonde dood. Naar het gelijknamige boek is vanavond dus in Stadskanaal. Dinsdag in Hoofddorp, woensdag, hier in donderdag in Assen, vrijdag, Nieuwegein. Toenig tot en met 24 maart. Goeie reis. Dank je. je missie weer na het journaal van drie uur. Dan onder andere gaan we het over een kerstvoorstelling van doodpaard hebben. Tot zo.